Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump gaat militairen sturen naar de stad Portland. Volgens hem is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken. Het is nog niet duidelijk wanneer de troepen aankomen. De militairen zouden nodig zijn om faciliteiten van de immigratie- en douanedienst ICE te verdedigen. De burgemeester van Portland heeft kritiek op het voornemen van Trump... en zegt dat er geen reden is om troepen te sturen... En ook de gouverneur van de staat Oregon, waar Portland in ligt... zegt dat Trump zijn macht misbruikt. Trump stuurde eerder al militairen naar Los Angeles en de hoofdstad Washington. In Waalwijk is een vrouw omgekomen nadat ze de snelweg is overgestoken... en werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het is niet duidelijk waarom ze de snelweg overstak... De auto die haar raakte kwam enkele honderden meters verderop zwaar beschadigd tot stilstand. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. Bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York... heeft de Russische buitenlandminister Lavrov gezegd... dat Rusland ten onrechte wordt beschuldigd van het aanvallen van een ander land. Het is volgens hem niet aan de orde dat Rusland een aanval doet op een ander land dan Oekraïne... De afgelopen weken is Rusland meerdere keren het luchtruim van Europese landen binnengedrongen. In voetbal in de Eredivisie heeft FC Volendam de eerste zegen van het seizoen geboekt. Tegen Zwolle werd het 2-1. Excelsior, PSV werd 1-2. Herakles Omelo won met 3-0 van Sparta Rotterdam. En eerder vanavond won Ajax moeizaam van Nak Breda. In Amsterdam werd het 2-1. Twee goals van NAC werden afgekeurd. Het weer op steeds meer plekken klaart het op. De temperatuur zakt naar tussen de 6 en 11 graden. In het noorden en oosten kan mist ontstaan. Komende dag start bewolkt. Vooral in de middag zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Think it happen I'm right here tonight. Beautiful girl.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 like every Ik wilde je lopen en ik dacht: Oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij, jonde oeh, oeh. En we liepen samen verder en ik dacht: Oeh, oeh. Was er en niet zo? Goed?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 Ik wil eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, als hoe, zou er bijeen zo? goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? never in your wildest dreams, the night is hot.